Ze is niet aan de drank. De vriendinnen van uh, The Four Seasons. Een prachtige uit 1962. Sherry dus. Hey, Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur. En ik hoop echt oprecht dat je mijn gezelschap blijft houden. Dan drinken we samen een koffie. En we hebben natuurlijk prachtige muziek en een bijdrage van Jeroen Vergent. Want hij is de straat opgegaan met zijn blauwe microfoon. En het resultaat daarvan, dat hoor je strakjes. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We hebben muziek in de aanbieding van America. Well, I tried to make it Sunday, but I got so. Sure can be a friend of mine Of het uh, geen goed idee zou zijn om hier in de studio van GoFam een uh, leuke dansvloer aan te leggen. Want uh, ja, dan wordt hier gedanst een beetje. Ja. Op de vroege zondagmorgen. Ja, vroeg, vroeg. Heb je dat weer? Checking Stevens. Hier in de show met uh, This All House. En ervoor natuurlijk een prachtige van Amerika. Sister Golden Hair. Huh, show. Ja, ik moet wel even stil blijven zitten. Want deze bureaustoel uh, kraakt. Weetsoekers. je, de muziek maakt dat wel heel veel lawaai als je niet uitkijkt. Trouwens, een uh, prachtig nummer komt eraan. Nu al van de Amazing Stroopwafels. Dat doet herinneringen bij me oproepen. Mmm, stofzuigen. Als in Als je over zuigvracht praat, hoe je de tot binnenlaat. Vrouw komt hoe van het werk en dan is alles thuis weer sping en span. Stofzuigen is mijn ideaal. Stofzuigen is het helemaal. Ik voel me lekker ruim als ik dit vacuum zaar. Feestje hoor, de dames van Atomic Kitten op de radio, zeker ook bij GoFam. Be With You, we kennen het ook van uh, Electric Light Orchestra, maar dan heet het dan, um, uh, hoe, hoe heet het ook weer? Ja, even piekeren, piekeren, piekeren. Oh ja, Last Train to London en verder de stofzuigwedstrijd van de Amazing Stroopwafels. Je bent pas een kerel als je met de stofzuiger door je huis reest. Het is sport dat je het weet. Prachtig nummer hier in de show. Straks over een minuut of twaalf al de ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over vrijwilligerswerk. Doet u dat en waar dan? En vindt u dat leuk of vindt u dat geen goede zaak? Zometeen dus in de show my baby there She was playing all my do with her so Antieke muziek hierbij ook. En vandaag op deze lekkere zondag. Um, Johnny Candle en The Harolds en St. James Infirmary. Nou ja, zeg. En. Ach, dat was lekker dansen in de jaren 70 toch? Van McCoy en de Soul City Symphony. Hier met The Hustle. En, ja, word je best wel een beetje moe van. Nou ja, niet helemaal eerlijk gezegd. Opgewekt, maar. We zijn hier aan het bewegen. Wij doen onze ja, workout op de muziek van GoFam. Tijdens de koffie met een, jawel, kano. Dat is een lekker ouderwets met een amandeltje in het midden. Hmm. Slecht voor de lijn, maar dat weet je, hier. daar trekken we ons niks van aan. Op zondagmorgen, als je vaste luisteraar bent, dan zijn we altijd aan de koek en cake en uh, ja, taart. Gewoon omdat het gezellig is of zo, een zondagmorgen als vandaag. Swing Out Sister op je radio. You On My Mind. Goedemorgen. De mannen van de BG is hier in de show. De zondagmorgen van GoFM. Paying the price of love. Nou, dat uh, klinkt niet echt vrolijk, zou je zeggen. Hoewel, hoewel. Zo uit België, hoorde je ervoor met You On My Mind. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer eens op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u op straat of u wel eens vrijwilligerswerk deed. En welk werk dan wel? Dit zijn uw antwoorden. Ik ben perscoördinator geweest bij de Strategebond... En dat is een, uh, ja, dat wordt gewoon een spel gespeeld. En er wordt een wereldkampioenschap gehouden, een Nederlands kampioenschap, provinciale toernooien. En dat heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Ja. Maar ja, dat deed ik natuurlijk ook nog bij mijn werk erbij. Het werd op een gegeven moment een beetje te druk. Ja, ik kan wel iets wel voorstellen. Dus op een gegeven moment moest ik toch met dat vrijwilligerswerk stoppen. Maar ik heb het wel met veel plezier gedaan. Nou, de, de vervolgvraag is er één, maar dat is niet, niet echt van, bij u van toepassing dan. Maar dat is van, uh, zou veel van dat vrijwilligerswerk niet een betaalde baan kunnen zijn? Zou het niet betaald werk moeten zijn? Uh, nee, in dit geval niet. Nee, nee. nee want uh, een strategebond, dat is een, uh, al, een allemaal vrijwilligers. En ja, goed, en daar krijg je een, een sponsorbedrag en daar moet je het mee doen. En daar kan je echt geen betaalde krachten voor uh, inhuren. U doet wel eens vrijwilligerswerk? Ja, vorig jaar nog. Vorig jaar nog. Het is niet echt structureel, dus meer incidenteel hoor ik dan. Uh, nee, iedere woensdagochtend oh, toch wel. op een basisschool. Want ik ben nu uh, met pensioen en toen dacht ik... nou, ik wil toch nog uh, een zinvolle inv inv invulling hebben voor mijn vrije tijd. Nou, en toen ben ik uh, op mezelf de school waar ik heb gewerkt dus... nog op de woensdag doorgegaan en kinderen begeleid. Die uitvielen op uh, taalgebied, rekengebied, leesgebied. En dat heb ik... Uh, ik heb het zelf maar gedaan omdat ik het leuk vond. U was al in diezelfde branche? Ja. Dus. ja. ja. Maar ik ging stoppen en ik dacht, nou ik vind het wel leuk na 30 jaar. Ik moeilijk afscheid nemen. Ja, wou net zeggen, dus je zult afkicken. Ja, afbouwen. ja. Weet u de term? Ja. ja. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Uh, nee, helemaal nooit. En dat vind ik dus uh, om deze reden dat het gewoon betaalde banen moeten zijn. Uh, voor mensen die dus in de bijstand zitten, werkloos zijn ligt een zat betaald werk op straat, wat nu dus door vrijwilligers gedaan wordt. En dat zou moeten veranderen naar betaald werk, naar minimaal 30 uur per week, want heel veel mensen van mijn leeftijd, 50 plus, die zitten te springen op een baan om in hun eigen onderhoud te voorzien, eigen inkomen willen verdienen. En dat soort baan worden nu eigenlijk weggekaapt door oudere mensen die dan erbij doen in hun eigen vrije tijd. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Ja. Ja, mag ik vragen wat? Uh, ik help op school en op mijn werk uh, doen wij spe speciale projecten ondersteunen. Oké. Okay. Dus dan uh, krijgen wij tijd uh, om uh, daaraan te werken, zeg maar. En uh, ja, heeft u daar ook uh, uh, uh, kwalificaties voor, papieren voor? Of, uh, nee. Is dat gewoon zomaar? Zomaar, ja. Gewoon uh, hulp bieden op school waar nodig is. En uh, dat geldt op het werk ook. Dat je bijvoorbeeld uh, voor de klas een keer staat. onlangs uh, bij mijn oudste gedaan. Okay. En dan uh, geef je les bijvoorbeeld week van het geld. Uh, ja, dan leer je de kinderen natuurlijk omgaan met geld. En uh, wat houdt dat nou in? Wat kost nou een huis? Nou ja, sommige kinderen zijn daar totaal niet van bewust. Dus dat uh, geef je ze mee. Nou, de vervolgvraag is, daar vandaar ik over die kwalificaties begin. Er is zoveel vrijwilligerswerk, wordt ook verwacht van mensen. Ja. Oké, okay, mooi. Maar zou dat niet betaald kunnen zijn, moeten zijn? Ja, aan de ene kant misschien wel, aan de andere kant niet. Dat ligt er maar net aan wat je doet, denk ik. En de hoeveelheid uren die je ja. aan hem besteedt. Tuurlijk. Ja. Uh, kijk, is het een enkel uurtje, twee, drie in de week, dan zou ik zeggen nee. Weet het is je, echt uh, helpen, zeg maar. Ja, yeah. en, en de meeste mensen vinden het waarschijnlijk ook leuk om te doen, anders zouden ze het niet doen. Dat, ja. Als je in de bijstand zit of een dergelijke uitkering, dan is het bijna niet vrijwillig. Dan is het eigenlijk gewoon een moedje. Anders word je op je uitkering gekort. Dus de vraag, vrijwillig kun je daar inderdaad op loslaten. Ik vind gewoon dat dat betaalde banen moeten worden. Ja. Ik denk dat dat heel veel werkloosheid ook zou schelen. Ik uh, doe vrijwilligerswerk bij theater, hey, okay. ja. <laughs> nee, ben je bij de nee. garderobe en als gastvrouw. Hoe lang al? Uh, even kijken hoor, uh, anderhalf jaar. Yes. Ja, anderhalf jaar. En hoe bevalt dat? <laughs> ja, wel goed hoor. <laughs> Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Je leert er altijd wat van en mensen zijn heel aardig. En de vervolgvraag is: ja, kan het niet betaald zijn? Eigenlijk zou dat niet een betaalde baan kunnen zijn? Ja, het was vroeger een betaalde baan, alleen toen zij ze het gaan verbouwen en toen hebben ze uh, alle zeg maar, mensen die dus bij de garderobe stonden, bestonden allemaal vrijwilligers geworden. Dus het was eerst een betaalde baan en nu is het vrijwilligerswerk. Maar je mag dan uh, wel ook gratis naar voorstellingen toe, dus dat krijg je er voor terug in principe. Oh, okay. ja. Als je ja. ergens heen wil en het is niet uitverkocht, dan mag je er gratis heen als vrijwilliger. Dus je krijgt er wel iets voor terug. Maak je er gebruik van? Ja, ik ben een pakker geweest. Oké, okay. ja. dat is wel mooi dan toch weer. Ja, ik vind het wel leuk, ja. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Ja, bij mijn dochter op school. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, op school, en wat doet u dan precies? Ja, met een uitje mee rijden of een groepje begeleiden of helpen bij het verkeersexamen. Zoiets dergelijks. Zijn er nou nog veel mensen die dat doen op school? Nou, wat mij opvalt, dat het wel vaak dezelfde mensen zijn die, uh, hm. die dat doen. Ja, maar goed, sommige mensen ja, die werken misschien fulltime, hebben wat minder tijd. Dus uh, ja. Ja, ja. ja. Zou het ook betaald kunnen zijn? Uh, dat soort werk. Ik bedoel, ja, boter bij de vis. <laughs> ja, nou, dat hoeft voor mij niet. Hoor. Nee, het is ook gezellig om het te doen. Dus uh, nee, dat zou voor mij niet hoeven. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Nee. Want? Geen tijd. Geen ik bedoel, uh, ik heb genoeg uh, eigenlijk aan Mijn zus is verstandelijk beperkt, dus daar heb ik mijn aandacht oh, aan. Ja, maar dan doe je toch. Wat je ja, oké, okay. maar dus dan. Oh, alsof dat niet. Uh, en vijf dagen en vijf dagen werken, dus dan. Uh... Ja, maar dat, dat is dan toch eigenlijk al een enorme, net wat u mevrouw ja. zegt, een enorme ja. taak ja. eigenlijk. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus vandaar dus. Gewoon echt vrijwilligerswerk. Erbij ook nog dat is te veel. Ja. En ik begrijp ook best dat er mensen zijn die met pensioen zijn, die best wel wat erbij willen doen. Om nog onder de mensen te komen, et cetera. Maar je moet daar wel een duidelijke scheiding in maken. Ja. En wat nou echt nog vrijwilligerswerk is, of gewoon een betaalde baan waar je echt wel fulltime mee aan de bak komt. Ja, dus bijvoorbeeld helpen op school, vrijwilligerswerk, maar echt heel lang uren maken op die school, dat is eigenlijk een betaalde baan. Nou, dat vind ik wel, ja. Inderdaad ben ik met u eens. Klopt. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. GoFM I met you in a bar I never thought it would come this far Patience is a thing I like, that's why I turn een paar oude hippies bij elkaar zetten, hier in de studio van Gofem, en dan komt dit soort muziek wel, uh, ja, lekker aan hoor. The Doors, uh, Baby Light My Fire, uit 1967, en ze deden het nog eens dunnetjes over in 1991. Wat heb je aan deze informatie waarschijnlijk helemaal niks, maar goed, vertel het u maar even, het staat hier in mijn scherm, dus uh, je moet toch wat hè. Intussen zijn we hier aan de twaalfde bak koffie geloof ik Dus als je denkt bij jezelf, wat zit je nou allemaal te bazelen en te stuiteren Ja, dat komt door die koffie Het is nu eenmaal niet anders uh, Fijn dat je erbij bent, nog een uh, tien minuten ongeveer en dan is de show, nee, twaalf, dertien minuten Dan is de show alweer voorbij, jammer zeg hoor. Ik heb nog zo'n hele stapel prachtige deunen voor je liggen En ik heb ook nog een mooi bericht zo meteen voor je En dan is de tijd wel een beetje krap in deze krappe tijd toch nog een prachtige van Diane Ross. Love Hangover. hier bij Govem met Power uit 1980 en uh, ja hoor, Diane Ross en Love Hangover ik heb nog een bericht voor je, even kijken staat op onze website, go-rtv.nl Torneus wordt the place to be uh, het bericht is al een paar dagen uit, maar dat uh, oud, maar dat mag de pret niet drukken um, Gaat van alles veranderen in de Neuzen? Wordt allemaal een stuk leuker, zeggen ze vanuit het gemeentebestuur. Dus ja, misschien wel interessant om het artikel eens te lezen op onze website. Go-RTV.nl Daar vind je nou, eigenlijk het laatste nieuws uit heel zelfs Vlaanderen bij elkaar. Best wel handig om te lezen. Tijd voor de laatste, of is het de ene laatste van vandaag? We gaan even kijken. De Plain White Tees en Hey There, Delilah.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 ...van de Plain White Tea's ...aan het einde van deze aflevering van... ...de Zondagmorgen van GoFam. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap, was fijn. En uh, ben een beetje... ...ja, geluk, met een beetje geluk... ...dan ben ik er volgende week weer... Um, ...vanaf 10 uur in de ochtend... ...en dan ga ik wat minder stotteren. Dat uh, ga ik je beloven. En dan ga ik ook iets minder koffie drinken, want... ...daar zal het wel doorkomen, denk ik. Ik zit hier een beetje te stuiteren van de koffie. Ik wens je heel veel plezier zo meteen met Weekend Ray, en, uh, nog een deuntje voor je. Ja, eigenlijk gewoon een deuntje. Je herkent het vast wel als je aan het bellen bent. Ik wens je nog een hele mooie zondag met het Tot volgende week.